Het bedrijf heeft het systeem inmiddels zo aangepast dat het afluisteren van een voicemail op afstand alleen nog kan door gebruikers die hun code hebben aangepast. In een reactie zegt minister Opstelten dat het niet goed is dat voicemails zo makkelijk te beluisteren zijn, zeker niet van politici. We doen er het nodige aan, al dus opstelten.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 In Parijs is de Eiffeltoren enige tijd ontruimd geweest vanwege een verdacht pakketje. De politie heeft de omgeving onderzocht en geen explosieven gevonden. Rond zes uur ontdekte de politie een verdacht pakketje aan de voet van de toren. Er was een tip binnengekomen van een anonieme beller. Enkele duizenden toeristen werden geëvacueerd.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 Twee dingen. Over Van Brakel. Goedenavond. Net terug uit de wateren bij Japan. Directeur Geert-Jan Fons van Sea Shepherd Nederland. Hij vertelt zo dadelijk over zijn ervaringen. Over zijn strijd tegen de walvisjacht. Dictators, ze bestaan in soorten en maten. Groot en klein. Neem Napoleon, kleine man. Bloeddorstig, Idi Amin. Megalomaan, Ceausescu. Hoe bereikten zij de top? Hoe handhaven ze zich? Gaat vragen aan Mark van Vught. Hoogleraar Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dag meneer Van Vught. Goedenavond. Een paar voorbeelden laat ik u horen van uh, bekende dictators. He said he would keep on fighting against the Libyan rebels... and the international forces taking part in the air campaign. in <tied> Long live the people down with the traitors. God is great. God is great. Gaddafi, Adolf Hitler, Saddam Hussein, uh, meneer Van Vught... en ze moeten altijd schreeuwen. Is dat een kenmerk? Uh, nou, uh, schreeuwen misschien niet, maar uh, het helpt wel als ze uh, uh, goed verbaal zijn. Uh, dus als ze een bepaald talent hebben om een uh, grote massa uh, in vervoering te brengen... Ja. Uh, uh, hoe komt het uh, dat, ze, dat ze dit volume moeten aanzetten? Waar, waar, waar dient dat toe? Nou ja, wat ze moeten uh, doen, als ze tenminste een goede dictator willen zijn... is uh, heel veel emoties uh, in hun stem uh, leggen. En waarom? Omdat die emoties uh, dan uiteindelijk ook uh, uh, overgedragen worden... op de menigte, zeg maar. Die worden, wat ik zeg, in vervoering ja. gebracht. Want u hebt een boek geschreven... Uh, de natuurlijke Leider. Hoort, hoort uh, dit verbale geweld bij een natuurlijke Leider of bij een leider? Uh, zeker bij een uh, charismatische leider. Charismatische leiders uh, die, uh, ja, die, die kunnen macht uitoefenen op basis van hun uh, persoonlijke invloed. En daar hoort dus ook uh, uh, ja, het gebruik van taal en, en emoties uh, horen daar duidelijk bij. Ja. Hoort een dictator in uh, het rijtje Natuurlijke Leiders thuis, vindt u? Uh, eigenlijk niet, uh, want natuurlijke leiders... Uh, die uh, leiden eigenlijk op basis van, van gezag en respect. en Dat betekent dat zij uh, alleen maar invloed kunnen uitoefenen... omdat volgers uh, zich uh, uh, aan hun uh, vrijwillig willen binden. En uh, dictators uh, hebben uh, dat stukje vrijwilligheid natuurlijk niet. Ja, want uh, u geeft ook voorbeelden in uw boek... over uh, hoe je een succesvol dictator uh, kunt, uh, kunt worden. Er zijn zelfs zeven uh, stappen uh, die... Uh tot de absolute macht uh, leiden. Uh, wat is een belangrijke stap, vindt u zelf? Uh, nou, we, we, ik heb dat inderdaad, het staat in het boek... maar als tongue-in-cheek, uh, probeer het niet thuis. Uh, want we willen natuurlijk niet iedereen uh, verleiden... om de dictator te spelen. Maar uh, een van de dingen die uh, helpt... Uh, als je een machtspositie wilt uh, behouden... is uh, om je te ontdringen met uh, een groep mensen... die uh, je bepaalde uh, voordelen uh, biedt. Uh, dus dan praat je al snel over nepotisme. Nou ja... We kennen er allerlei voorbeelden van met, met Gaddafi en zijn zeven uh, zonen bijvoorbeeld. Uh, mm. Die die allemaal uh, belangrijke posities ja. heeft. Maar dat gegeven. nepotisme dat gaat natuurlijk verder. Want je moet een systeem creëren uh, dat je in het zadel houdt. Dus je zult uh, in een brede kring met geld moeten blijven strooien natuurlijk. Precies ja en daar uh, gaat het uh, vaak ook uh, verkeerd. Omdat op een gegeven moment het uh, geld op is. Of het niet eerlijk verdeeld wordt. Uh, neem nou uh, ja, Gaddafi op dit moment. Uh, kijk al die uh, oliedollars die zijn niet echt ten goede gekomen aan de brede bevolking. En die komt daar dan uh, ook tegen in opstand. Ja. Is, is dat ook de essentie uh, voor een dictator? Is dat van belang voor hem dat hij uh, zoveel mogelijk geld uh, legaal verkregen vervolgens achterover drukt om dat systeem uh, te blijven bekostigen? Um... Of zijn ze voortdurend op eigen gewin uit ook? Nou ja, uiteindelijk kan een dictator alleen overleven als hij een groep trouwe volgelingen aan zich weet. En dat betekent dat hij daar flink met geld moet, of met allerlei andere privileges moet strooien. Van Mobutu bijvoorbeeld ja, is bekend dat hij de mensen voor hem naar de bank liet gaan. En hij wilde dan 1 miljoen dollar hebben van de bank. Maar die volgelingen die ja, vroegen om 10 miljoen dollar aan de bank... En Sluisteren vervolgens 9 miljoen dollar naar hun ja. eigen bankrekeningen toe. Ja. Nou ja, Van Suharto weten we ook, hè, van Indonesië, want Mobutu, Congo. Maar ze doen het allemaal. Hè. Ze hebben allemaal buitenlandse rekeningen waar heel veel geld op staat. Precies. Kijk, uh, wat uh, uh, een van de dingen uh, kennis over dictaturen leid, uh, leert... is dat het niet één persoon is, maar het is een groepje individuen die ja. ontzettend kan profiteren van de dictator. En dat zit in ons bloed. En vandaar dat het heel belangrijk is uh, om bij Gaddafi bijvoorbeeld uh, te vaststellen... dat er een duidelijke familieband uh, op ja. is. En dat alle familieleden eigenlijk uh, met uitzondering van, geloof ik... één zoon uh, sterk profiteren. Ach, van, e van er moet één zwart schaap in de familie zijn. Ja, die is overgelopen <laughs> ja. naar de rebellen, heb ik gehoord. Begrijp ik. Maar um, we, we praten nu over dictators die aan de macht zijn. Maar hoe komen ze aan de macht? Want wie is uiteindelijk degene die boven komt... En aan, de, aan, aan het begin van de piramide gaat staan? Ja, dat is, uh, dat is een interessante vraag. Uh, in ons boek De Natuurlijke Leider uh, schetsen wij hoe dat bij de chimpansees gaat. Uh, bij de chimpansees gebeurt het op basis van coalities die mannetjes sluiten met elkaar om die uh, grote machtige Alfa uh, uh, te verdrijven. Zeg maar. En dan is het de vraag uh, van die coalitie die dan aan de macht komt, wie van de twee is de hoogste waarde. En dat wordt weer uh, opnieuw uitgevochten. Dus uh, als je dat vertaalt naar mensen... Uh, uh, kun je zeggen dat uh, uh, bijvoorbeeld uh, door een koep... Uh, een uh, militaire ingreep kan, uh, kunnen mensen aan de macht uh, komen... Maar Soms ook legaal. Uh, Adolf Hitler is een mooi voorbeeld. Van democratisch maar, gekozen de Democratisch hadden. gekozen. En op het moment dat je dan de baas bent... trek je al die machten naar je toe. En dan ban je verkiezingen. Je band uit uh, allerlei alternatieve partijen. Dus er zijn eigenlijk vele mogelijkheden voor een... Uh, ja. een hoe zeg je dat? Een aspiring dictator om de macht uh, te grijpen. Ja, ja. Um. En dan, dan hebben ze die macht en dan zie je dat ze die jaren kunnen vasthouden. Hè? Ze blijven, ik weet niet hoe lang zitten... maar uiteindelijk loopt het toch ook heel vaak slecht voor ze af. Hè? Is het eind toch heel treurig? Neem Ceausescu bijvoorbeeld in Roemenië. Ja, ja nee, het is... Uh, kijk, je kunt dictatorschappen eigenlijk uh, uh, zien als een manier om heel snel... ...macht in reproductief succes te vertalen. Evolutionair gezien is dat een heel belangrijk uh, fenomeen. Uh, maar dat betekent ook dat uh, ja, je slechts een korte periode hebt... ...om zoveel mogelijk die macht uh, uit te buiten en om te zetten... ...in reproductief succes, in welvaart en, en in... Hè, vrouwtjes in het dierenrijk, zeg maar. En dat betekent ook dat je heel snel aan je einde komt. Hè. In uh, het geval van dictators is dat geloof ik in 80, 90 ja. procent van de gevallen... komen zij aan een gewelddadig ja. einde. Ik geloof dat alleen Stalin, een van de weinigen, die dood is, gebleven in bed. Hè. En, en Nasser van Egypte natuurlijk aan een ja. hartafval uh, overleden. Maar dan zie je dat het systeem uh, zichzelf wel weer heel snel herpakt. en uh, Ik noem nu Nasser, maar toen die dood ging in 70... kwam Sadat uit de coulissen, een tweede man. En toen Sadat vermoord werd, kwam de tweede man Mubarak ja nee het is, een, het is dus een terugkerend patroon uh, waarbij uh, landen of, of organisaties... die daar een uh, verleden in hebben, bijvoorbeeld uh, in ja, militaire ingrepen... dat toch steeds weer dat een uh, soort uh, knee-jerk reaction is van een uh, regime. En uh, wat dat betreft zou het interessant zijn om, om in Noord-Afrika te kijken wat er gebeurt. Maar mijn voorspelling is dat als uh, er mensen zijn die het uh, niet zien zitten... Uh, bijvoorbeeld het leger, dat die wel heel snel uh, de macht grijpen... Want één ding leert ons onderzoek ook... en dat is dat mensen uiteindelijk behoefte ja. hebben aan stabiliteit. En stabiliteit prefereren boven chaos. En, en daarom soms terugverlangen naar die goede oude tijd... onder die enge dictator? Precies, ja. Dat zijn hele duidelijke voorbeelden van. Van uh, Stalin, uh, Rusland-Stalin. Mao's, ja. uh, China. Waarbij de, met name de oude generatie ja. toch weer terugverlangt... naar. Uh, ja, de orde en de stabiliteit ja. en de voorspelbaarheid. Want u, u sprak uh, op kop van ons gesprek uh, toen het ging over de chimpansees... en de strijd uh, tussen de mannetjes over, uh, in een bijzinnetje... dat zit in ons bloed. Wat bedoelt u daarmee? Um, uiteindelijk uh, zijn wij als mensen... Uh, wij zijn egalitaire apen, democratische apen. Maar dat is maar een deel van het verhaal. Als wij namelijk in posities zitten waarin wij invloed kunnen uitoefenen... dan willen wij die posities ook gebruiken... om ons eigen reproductieve succes uh, af te dwingen. En dat betekent uh, dat uh, er ook de neiging in ons uh, zit... En zelfs in een uh, democratisch ja. gekozen uh, president of volksvertegenwoordiger, om die positie toch te uh, uh, gebruiken. Wij houden het voorbeeld bijvoorbeeld aan van de Britse MP's, uh, die op grote schaal eigenlijk gefraudeerd hebben, op ja, kleine schaal in, in feite, ja. met hun uh, schadeclaim, zeg maar. Dus. Het vraagt een democratie, vraagt wel om vigilantie van de volgelingen... die die nou ja. personen goed in de gaten houden. Nou ja, daar, daar zegt u wat, democratie of een dictatuur, uh, zolang het volk het tolereert. En uh, we zien dus nu in Noord-Afrika dat de bevolking zegt... Uh, de angst overwonnen hebbend genoeg is genoeg, hè? Ja, maar dat is wel heel belangrijk, hè? de angst overwonnen hebben. Want men moet wel vaak een goed uh, positief voorbeeld zien... om te denken, hé, hey, nu is er misschien een mogelijkheid. En dan is het in het geval van Libië misschien nog... dat men zich uh, zelf overschat uh, op dit hmm. moment. Zullen dus we eens even kijken naar democratisch in Nederland? Ziet u hier een chimpansee die zich op de borst ramt? Of kent u iemand uit het verleden van wie u zegt... hé, hey, dat was wel een opvallend leider? Uh, nou ja, e e een van de dingen die duidelijk blijkt uit ons onderzoek is dat de natuurlijke leider uiteindelijk niet een dictator is, maar een een dienstbare leider of iemand met visie die uh, echt uh, uh, ook, ook tussen de groepsleden staat. En een mooi voorbeeld uh, van, van ook mijn, mijn eigen uh, uh, interesse is Joop Munsterman, de, de voorzitter van FC Twente, die als een echt een dienstbare leider opereert en uh, in staat is om ja, eigenlijk een klein provincieclubje tot nationale of internationale successen te leiden. Ja. Maar dat is ook een handige man natuurlijk. Uh, hij heeft iets van een acteur. Hij, uh, hij heeft iets van een charmeur. Hij, hij kan lijmen en binden. En ondertussen misschien wel gewoon zijn zin doordrijven. Hey, precies, dat, dat zijn echt goede kwaliteiten. Waarbij je dus uh, als het ware uh, uh, je dienstbaar opstelt. Ja. Uh, maar uiteindelijk ook uh, wellicht je eigen agenda probeert uh, uh, precies, te veranderen. Precies, om dit erdoor te... Kunt, kunt, u, kunt u eens uitleggen waarom we het eigenlijk voortdurend in dit gesprek ook weer over mannen hebben? Nooit gaat het over vrouwen. Ja, de evolutionair gezien is dat dus een lastig verhaal, omdat in onze jarenverzamelaarsculturen uh, uh, eigenlijk uh, ja, leiderschap uh, met name mannen aangelegenheid was. Behalve uh, als het gaat om uh, zaken als de vrede bewaren in de groep, de cohesie, dan zie je vaak toch ook wel een rol voor, uh, voor vrouwen. Uh, en uh, ja dat vertaalt zich eigenlijk door uh, naar vandaag de dag. Als het gaat om uh, grote organisaties, grote landen... Ja. dan is het prototype toch man. Af en toe is er wel een niche voor de vrouwelijke... Ja. Peacekeeper, zoals we die noemen. Nou ja, kijk naar Amerika, buitenlandse zaken, de afgelopen tijd. Ja, als het gaat om uh, zaken als uh, vreedzame relaties met andere uh, organisaties of landen aan gaan... dan verschuift ons prototype en dan, dan is er meer ruimte voor een vrouw. Met name een wat oudere vrouw die niet meer de verantwoordelijkheid over haar gezin heeft... of bijvoorbeeld zelfs geen kinderen heeft. Nelly Smith-Kruis is een uh, aardig voorbeeld. Merkel ja. is een mooi voorbeeld uh, in Duitsland. Uh, dus er is wel degelijk een niche voor vrouwelijke leiders. Ja. Ze moeten, ze moeten opstaan, zou ik zeggen. Precies. Ik dank u wel, meneer Van Vugt. Graag gedaan. Tot half negen, twee dingen. het Govert van Braco. De Japanners uh, zijn gestopt met de walvisjacht. Hun vangst bleef beperkt. En dat, dat kon gebeuren doordat de actievoerders van Sea Shepherd hen constant achtervolgden in de wateren van Antarctica. Op kop zei ik Japan, maar dat kan natuurlijk niet, hè? dat is Antarctica. Ik moet er een beetje om lachen. Geert-Jan Fons, directeur van Sea Shepherd Nederland, goedenavond. Goedenavond. Ja, de koude wateren van Antarctica, daar gaat dat schip van jullie dan daar achter de, de Japanners aan? Gaat dat zo? Uh, dat kun je zo zeggen, inderdaad, ja. ja. Geef eens een beeld, hoe gaat dat? Uh, de Japanse vloot bestond dit jaar uit een groot uh, 140 meter lang fabrieksschip, een vleesverwerkingsschip en drie ja jachtschepen, dus drie harpoenschepen. Die harpoenschepen die jagen op walvissen... op het moment dat die uh, gevangen worden en gedood zijn... moet die worden getransporteerd naar het fabriekverwerkingsschip. Dus Sea Shepherd heeft dit jaar uh, drie schepen uh, um, tijdens de campagne. Dus op het moment dat er een walvis gevangen wordt probeert Sea Shepherd te voorkomen dat de dode walvis wordt getransporteerd. Ja. naar. Want de fase daarvoor is niet te voorkomen, het vangen van de walvis? Is eventueel Theoretisch is het te voorkomen, maar de harpoenschepen zijn veel sneller... tot iets van 2, 23 knopen, uh, terwijl onze schepen ja, die redden die snelheid niet. De harpoenschepen zijn veel sneller, veel manoeuvreerbaarder. Dus, maar hoe gaat en... dat? Zien die, die, die schepen van de Japanners die zien dan... Uh, ik, hoe zien ze een walvis uh, gaan daar? Hoe, hoe zit dat? Um, je hebt natuurlijk via radar, allerlei techniek uh, kun je gewoon die walvissen spotten. Ja. Ook gewoon visueel. Je hebt altijd een heleboel mensen, gewoon met, letterlijk met verrekijkers... die zitten dan op het hoogste punt of hogere punten van het schip... op zoek naar uh, de spuit van een walvis. Net als uh, in de traditionele boeken van uh, Dersie Bloos, dat verhaal. Ja. Dus um, op een gegeven moment je weet waar de walvissen voorageren... Waar, waar ze eten, waar ze kril eten. Dat zit in de koudere wateren... en over het algemeen binnen een, ja, ongeveer 200 mijl afstand van de, van de, de kust... Ja. Dus dat is gewoon waar dan de, het, het voedsel zit. Dus je weet, daar zitten de walvispopulaties, je stuurt daar de vloot op af en dan is het gewoon ja, kassa. Ja, nou ben ik natuurlijk uh, uh, onbekend met, met het werk van uh, walvissenjacht. maar als je daar, laten we zeggen, als je weet in welk gebied die walvissen eten, als je daar dan alsmaar heen en weer kruist met je schepen, kan dat nog iets helpen? Hoe bedoel je? Hoe bedoel nou doe je? ja, weet je, als je boven dat gebied hangt met je schip. Ja. Uh, dan voorkom je dat misschien dat de Japanners uh, da daarbij kunnen komen. Hè? Je kan bij wijze van spreken zo'n gebied misschien min of meer afgrendelen... als je maar met heel veel schepen bent. Uh, als een aantal uh, NGO's zouden samenwerken, ja? dan zou je meerdere schepen hebben. Dan zou het gewoon een heel goed uh, idee zijn, maar helaas gebeurt dat niet. Ja. Uh, daar komt ook nog bij dat het gebied waar we over hebben... is gewoon echt duizenden zeemijlen. Uh, Japan, of de Japanse uh, walvisvloot zegt dat het wetenschap is. Dus ze hebben het hele gebied rond Antarctica ingedeeld in segmenten. Eén jaar euh, zeggen ze in het ene gebied onderzoek te plegen, volgend jaar in het andere gebied. Maar daar houden ze zich niet eens aan. Nee. Maar dus... zij zeggen inderdaad altijd, wij, wij jagen op walvissen voor de wetenschap. En ondertussen wil heel Japan walvissenvlees eten. Gelukkig niet heel Japan, de maar vraag wordt heen. minder. Maar mocht het echt uh, wetenschap zijn, dan zou je verwachten dat gewoon het grote deel van de publicaties ook in in het Engels is, dat uh, wetenschappers van wereldniveau ook ja samenwerken. Japan heeft uh, een aanbod om met Australische en Nieuw-Zeelandse onderzoekers... samen te werken afgewezen, want ze willen per se hun eigen onderzoek doen. Ja. Uh, een tweede argument wat nu opeens de boventoon dreigt te krijgen... is dat het toch een, uh, ja, een, een eetcultuur, een traditie ja. is... waar Japan niet op wenst te worden aangesproken. Dus op een gegeven moment, het argument wetenschap... Dat vervalt een beetje in de achtergrond en nu komt er iets anders in de plaats. Ja, dat werkt natuurlijk niet ja. zo. Zeggen en als ze dan zo'n walvis gevangen hebt, euh, hebben, zeg je. Euh, dan, gaan, dan komen wij in actie om te verhinderen dat. Uh, het zou natuurlijk het mooiste zijn als we zouden kunnen voorkomen dat een walvis wordt gedood. Um, praktisch is het heel moeilijk. Dit waren dus hmm. drie walvisvaarders die sneller zijn. Dan zou je dus bij iedere walvisvaarder een schip moeten hebben om te voorkomen dat dat ene schip, ja. die, dat harpoenschip, kan jagen. Praktisch is het dus veel makkelijker om achter de, de achterkant... van het fabrieksverwerkingsschip te blijven... waar al die dode walvissen naartoe moeten worden getransporteerd. Theoretisch heb je dan maar één schip nodig... wat achter een veel langzaamvaarderend schip uh, blijft varen... Ja. en gewoon voorkomt dat de dode walvissen worden overgeheveld. Ja, hoe, hoe voorkom je dat? Um, door te zorgen dat het onmogelijk is dat de walvis van... Het harpoenschip uh, wordt getransporteerd naar het uh, grote uh, fabrieksverwerkingsschip. Ja, maar goed, daar moet, moet je iets voor doen. Uh, ga je dan uh, uh, ten aanval? Uh, gewoon consequent zorgen dat er gewoon, uh, geen mogelijkheid is voor de harpoenjager om het... Uh... Om bij dat schip te komen? Ja. Dat, dat is de manier. En, en als het ze toch dreigt te gaan lukken, wat, wat kun je dan nog doen? Ja, dan krijg je soms situaties die een beetje, uh, ja... In dit geval, oh. laatste geval dus heel effectief waren van de Sea Shepherd... Um, hier wil ik eigenlijk ook even opmerken dat er wordt gejaagd in een walvisreservaat. Dus de Japanse walvisvaarders zijn sowieso in overtreding. En ja, dus Sea Shepherd met haar schepen probeert dus gewoon te, ja. te voorkomen... dat gewoon uh, de vloot illegaal bezig blijft opereren. Um, je kan dus... In sommige situaties. Ja, anderen, de zeggen schepen... weer, anderen zeggen weer. Uh, sea Shepherd is een overtreding. Want u, uh, jullie uh, ja. veroorzaken aanvaring. Ja, we zouden je zeggen hè? Dat klopt. Ja, Aanvadingen uh, en, en, en jullie uh, doen bevrijdingsacties. Bevrijdingsacties? Nou ja, blijkbaar om uh, toch te proberen. Uh, die walvissen weer los te krijgen van die schepen. Nou, dat nee, dat niet helemaal. Want als de walvissen aan die schepen verbonden zitten. dan zijn ze al dood. Dus we hebben geen bevrijdingsacties. Uh, Wat het zijn er alleen... dan voor acties? Uh, te voorkomen dat de dode walvissen naar aan boord, de, komen. De, aan boord komen van het moederschip van van Om bewerkt te worden voor wetenschappelijk ja. onderzoek en of voor de consumptie. Ja, precies. Lukt dat wel Want, eens trouwens? Uh, nou, dit jaar heeft de Japanse overheid een uh, media release uitgevaardigd. waarin ze zegt dat door acties van Sea Shepherd uh, maar 160 walven uh, zijn gevangen. En dat het, uh, ja, het onderzoekseizoen of het jachtseizoen voortijdig, ruim een maand voortijdig is gestaakt. Is dat zo? Want ik begrijp dat walvissen rond deze tijd uh, gaan verhuizen uit dat reservaat waar je net over sprak. Want dan gaan ze noordelijker waarschijnlijk om te paren. Uh, ook om jongeren te werpen. Maar uh, de campagne, de vloot, de Japanse vloot is 22 20, uh, februari hebben we de Japanse vloot begeleid uit het walvisreservaat En uh, rond die tijd heeft ook de Japanse overheid te kennen gegeven... we stoppen onze acties van het walvisjacht voor dit seizoen... omdat de, de, het wordt onmogelijk gemaakt door de mensen, de activiteiten ja. van Sea Shepherd... om onze activiteiten te blijven doen. Laten we even luisteren, want uh, in januari, of ergens begin 2010... was er, uh, was er weer een hoop, uh, hoop mot, zal ik maar zeggen... tussen uh, Japanners en mensen van, uh, van Sea Shepherd, Eddie Gill... Die werd met zijn schip overvaren, was toen inderdaad het verhaal. En de Nederlandse actievoerder Laurens de Groot was op dat moment aan boord. Op een gegeven moment. Draaien wij ons om en er komt een, een harpoenschip uh, aanzetten op volle vaart. En uh, zonder uit te wijken, dat ding vaart gewoon over ons heen. En het, uh, ja, het vaart ons, uh, ons schip in tweeën. Maar ik ben heel erg blij dat ik het na kan vertellen. Want het, is, uh, nou ja, goed, uh, het, het was echt kantje boord. Dat, uh, dat zijn dramatische verhalen. En, en het is dus ook uh, erg gevaarlijk, natuurlijk. Hè? Levensbedreigend wat jullie daar aan het doen zijn. Wat levert het netto op, zoiets? Uh, dit jaar heeft het iets van 900 walvislevens uh, netto opgeleverd. Uh, Japan stelt ieder jaar een, zichzelf een kwotum van dit soort aantal mm. walvis dat wil jagen. Zoals ik net zei, de overheid, Japanse overheid heeft een press release uh, uitgevaardigd. waarin ze zegt maar 160 uh, walvis te hebben gevangen. Uh, doordat de rest onmogelijk is gemaakt door de acties van Sea Shepherd. Dus we hebben letterlijk zwart op wit bijna, het bewijs van dat onze acties absoluut effectief zijn. Uh, en, en als C-Shepard dan, ja, maak het eens helemaal af. Ja, dus door consequent, want het is de zevende campagne die we afgelopen winter hadden... door consequent aanwezig te zijn, door consequent schepen te sturen... en vrijwilligers aan boord, 22 nationaliteiten, 88 vrijwilligers... voornamelijk vrijwilligers, die eigenlijk een taak doen... die eigenlijk weg zou zijn gelegd voor uh, nationale overheden... Ja. Maar als, als het schip van Sea Shepherd dan weer terugkomt... in de, in de buurt van de thuishaven Australië is dat, hè? Hobart of Tasmanië, ik weet niet de, de precies waar jullie haven, zitten. Ja. Dan in staan Hobart. daar wel weer de Australische autoriteiten... op verzoek van Japan te kijken ja. uh, uh, wie jullie zijn, wat jullie uh, gedaan hebben. Dus ja. er is altijd wel iets van uh, ja, de controle gewoon... en... Uh, ook gewoon routine. Ieder land als je binnenkomt, er staat douane. Dus het is wat dat betreft niet anders dan als je gewoon het vliegveld uitkomt. En of tenminste op het vliegveld aankomt. Mm. Dus in die zin, het zijn natuurlijk formaliteiten en Japan blijft druk uitoefenen. Ook op de Nederlandse ja. overheid. Maar in Australië is het inmiddels zo: het is gewoon meer een routine. Dan dat het echt iets voorstelt als zijnde van. Uh, het zijn de vervelende mensen. We moeten nu even serieus onderzoek doen. Nou ja, vervelende mensen. Minister Rosentaal van Buitenlandse Zaken is van plan de wet zodanig aan te scherpen dat, dat uh, Sea-Sharper dadelijk niet meer met de Nederlandse vlag in top uh, kan varen. Ja, dat is een heel uh, ja, eigenlijk een triest verhaal. Want de zeebrievenwet, de, hier was al sprake van vorig jaar, dat is bedoeld om een schip de, de mogelijkheid te geven om te mogen varen onder de Nederlandse vlag. En het is niet bedoeld als een, een middel om een straf op te leggen of sancties op te leggen. Daar heb je andere uh, wetten en manieren voor... gewoon door een ja, strafrechtelijke procedure of iets dergelijks. Dus dit is eigenlijk een soort aantasting van de, de wet door zoiets te doen. Ja, maar hij wil het wel. Hij wil het wel. Maar ja, op zich, uh, we hebben gelukkig een, een uh, goede advocaat ook. En we zijn er heel erg mee bezig. En er zijn ook andere organisaties die er ook uh, ja, hinder van ondervinden. Nou ja, wat kan een advocaat ondernemen als de wet gewijzigd wordt? Uh, je kunt in ieder geval duidelijk maken dat het gewoon niet de correcte gang van zaken is. En denk heel veel mensen realiseren zich dat ook niet. Maar gelukkig zijn er ook een aantal politieke partijen... die ook niet eens zijn met het voorstel dat de wet nu gewijzigd zou kunnen worden. Want je legt nu dus de mogelijkheid bij voor een buitenstaander, een derde partij... om invloed te hebben over besluitvorming in een Nederlandse wet. Maar blijkbaar vindt de Nederlandse regering de relaties met Japan... interessanter en belangrijker dan de acties van Sea Shepherd... Als ze daar uh, heel open en eerlijk voor uitkomen, dan hebben we in ieder geval duidelijkheid erover. Want ik denk, ben het heel met, met je eens dat dat waarschijnlijk uh, het belang is. Maar waarom wordt dan dus de wet gewijzigd? Op verzoek van Japan indirect. Nou, een puur machtsmiddel. Ja. Nou. En, en, en, en niemand zal hardop zeggen hè, dat het uh, juist tegen c het gericht is. Maar het is wel het ultieme doel, blijkbaar. Absoluut. Maar wij hebben het nu in dit gesprek erover. Vorig ja. jaar was het al iets, iets anders. En dus ik ben blij dat we het erover kunnen hebben, dat het in ieder geval duidelijk is. Ja. Uh, hoeveel man zitten er aan boord van zo'n uh, zo schip? In totaal, over de drie schepen, verspreid waren 88 mensen. Ja, je, er was een bijzondere mevrouw deze keer bij, uh, mevrouw Krabbe, die even los moest van de familie thuis, uh, het gezin met kinderen. Uh, he, heb, je, heb je wat aan zo iemand dan? Ik weet niet of ze los moest van thuis en kinderen. Het Dat is, lees uh, ik. Ja, ik lees die bladen, bladen. die je hebt ook gehoord. Het is een hele sympathieke tante, een hele sympathieke vrouw. Ze steekt uh, uh, mouwen op de armen, ja. handen uit de mouwen. Ze heeft heel hard meegewerkt. En ze was absoluut een volledig ja, bemanningslid. Los natuurlijk nog van ook het positieve aspect... dat ze ja, een uh, bekende Nederlander is. Waardoor sea Shepherd, of zij en C-Shepard ja, heel ja. aandacht krijgen. De media, de camera is het belangrijkste wapen voor C-Shepard. Daarmee laat je zien wat er gebeurt. En als iemand als Amanda zich daaraan wil verbinden... en trouwens ook een uh, uh, hele positieve uitlating, ook voor Martijn... dan zijn we er gewoon heel erg blij om ja aan. Ik vraag me af, kan, kan iedereen maar uh, met sympathie voor C-Shepard uh, aanmonsteren? Hè? Hoe gaat het de... om... Sollicitatieprocedure, behalve als je een bekende Nederlander bent met camera's en al. Uh, gewoon, We hebben natuurlijk ook een sollicitatieprocedure. Er zijn bepaalde voorwaarden, bepaalde eisen die we stellen. Uh, maritieme achtergrond is iets, uh, technische achtergrond. Uh, dus van allerlei functies ja. zijn aan boord nodig. En daar ja, dat is wat, ook een gericht. Wat, wat, mensen wat doe je voor. zelf nou zo'n hele dag aan boord? Uh, deze campagne was voor mij de belangrijkste functie, contact ook met de Nederlandse overheid, uh, in verband dus met de scheepsregistratie. Uh, ook media-gerelateerde zaken. En ik ben ook uh, kunstenaar, dus ik heb ook creatieve dingen gedaan. Oké, okay, wat maak je dan? Uh, muurschilderingen, uh, ontwerpen. Ja. Dus... We hebben contacten met de Nederlandse overheid. Wat wil dat zeggen? Belt er dan een ambtenaar uit Den Haag van, ga, gaan jullie niet te ver? Uh, zo, dat is inderdaad gebeurd. Ja. Echt waar? Ja, dat is gebeurd. Dat is dan topambtenaar die even komt informeren... van, uh, houdt houd in ieder geval in diplomatiek rustig water? Um, zo zou je het kunnen vertalen. Japan had geklaagd dat de Bob Barker het Sea Shepherd schip niet zou hebben gereageerd op een medecall van een van hun schepen. Wat we wel gedaan uh, hebben. En daarvan hebben we toen uh, bewijsmateriaal op uh, audio doorgestuurd naar de Nederlandse overheid. Met het verzoek een tegenklacht in te dienen. En ik hoop dat ze dat gedaan hebben. Zeg, nu weer terug in Nederland. Uh, wat is het volgende project? Uh, de oceanen zijn bedreigd genoeg. Dus wat dat betreft is er nog genoeg te doen. Uh, longlining, uh, driftnetvissing. Pardon, wat zijn dat allemaal voor ene dingen? Longlining? Dit is het even hoor, het Vons, want okay. we, we zitten aan de tijd. De, er zijn zeg maar, lange vislijnen die 550 keer om de aarde heen gewikkeld zouden kunnen worden. Uh. En die halen dus alles uit de zee wat uh, te vangen is. Idem -dito met de kilometerslange netten. Okay. Zijn we nog in de. We zijn nog in de lucht, maar <laughs> ik ga je wel afbreken, want <laughs> ja, okay. we zijn aan het uh, longlijnen. Maar uh, ja, wat. Wat ik net zei, de tijd is op, Geert-Jan Fons. Okay. Dank je wel, fijn dat je hier was. Graag Morgen weer Twee Dingen met Margreet Rijntjes. En als u denkt, ik wil de uitzending vandaag nog even terugluisteren... dat kan, tweedingen.nl. Willemijn Veenhoven, MBNN Today. Goedenavond. Hoi. Um, we hebben het zo meteen over um, de steun van, uh, voor het kabinet. Voor de missie Libië. Wat gaan we daar nou, nou precies doen? En wat wil Nederland daar nou mee bewijzen? Daar hebben we het over. En nog veel meer. Onder andere de Nederlandse Mark Zuckerberg. Oftewel de Nederlandse directeur van Facebook. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Trudy Vender. Radio 1. Het NOS-journaal.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 In Libanon zijn zeven fietsers uit Estland ontvoerd. De groep werd door gewapende en gemaskerde mannen in twee busjes afgevoerd. Het is onbekend wie de ontvoerders zijn en waarom ze de fietsers hebben gekidnapt. Het gebied waar de Esten waren, vlak bij de grens met Syrië, staat bekend als gevaarlijk.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 En een Britse en een Franse geoloog willen binnen tien jaar gesteente uit de aardmantel halen. De aardmantel is 3000 kilometer dik en begint 6 tot 60 kilometer onder de aardkorst. Er is al eerder geprobeerd tot in de aardmantel te boren... maar onder meer door de hoge temperaturen diep in de aarde is dat niet gelukt. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is woensdag 23 maart, twee minuten over half negen. Goedenavond. Het is nog steeds goed mis bij de kerncentrale in Fukushima in Japan. Zometeen hoor je van Diederik Samson, of het nou echt hopeloos begint te worden. De grote baas van Facebook in Nederland die is na 99 gast. En nee, we gaan het niet over de privacy hebben... en wel over mensen die Gaddafi is great op hun pagina posten. Um, we hebben het over Libië, over het kabinetsbesluit... en over de steun van de Kamer om daar naartoe te gaan. En wat gaan we daar nou eigenlijk doen als Nederland? Met welk doel? Dat hoor je zometeen. En we kijken wat voor Nederland... Um, nee, dat heb ik net gezegd. Ja, en verslaggever Joris Kreugel. Die gaat naar een singlesfeest. En niet omdat ik zelf vrijgezel ben. Maar uh, ja, vrienden van me wel. En die hebben best wel veel moeite om iemand te vinden. En dat proberen ze ook via datingsites. En dat gaat niet altijd van een leien dakje. Dus misschien wel op feesten. En ik ben wel eens benieuwd hoe daar eraan toe gaat. Hoe de mensen elkaar hier vinden. Ja, nou natuurlijk ben ik de nieuws. Luc is weer beter. Ja. Gelukkig hey, maar, hè? Tenminste. Nou ja. zeker ja, nou, wel, oh ja, nee, hey, hey. wel. Ja, ik ben nee, nee, helemaal beter. Ja, ja. ja, dat zie ik er gewoon uit. Goed. Um, straks nieuws uit Libië. Uiteraard ook veel nieuws uit Japan. We hebben het er al een tijd over en raken er ook niet over uitgesproken. Verder was er een brand in Schiedam. En heeft Leonardo da Vinci een enorme dikke blunder gemaakt. En natuurlijk is ook het nieuws over het overlijden van Elizabeth Taylor groot nieuws. Who's afraid of Virginia wolf? Virginia wolf, Virginia wolf. Who's afraid of Virginia? Dat was Elisabeth Toen doe, ja, doe ze nog. Iets een diep pilletflaasje afgeweken. Ja, goed, uh, straks na 9 uur toch 5 van vandaag. En ik probeer dan ook een belediging voor jou te hebben. Ja, dankjewel. Okay. Ik ben even bleek als jij hoor. Ja, goed. goed, iedere avond bellen we hier op BN met interessante BNR's. Over hun dag vandaag te beginnen met presentator Jan Koijman. Vandaag kreeg ik te horen dat Elizabeth Taylor overleden is. En dat is best wel tragisch, want die vrouw was een fantastische actrice. En is de laatste jaren natuurlijk eigenlijk alleen maar het nieuws geweest vanwege verschrikkelijke scheidingen en uh, alcoholproblemen. En daarom vind ik dat we vanavond allemaal verplicht. Hoe is afraid of Virginia Woolf moeten kijken? Om nog maar eens te zien hoe verdiend die Oscar was in 1966. En de dag van schoenenontwerper Floes van Bommel. Ik heb gisteren gegoogeld wat ontsluiting is. Ik had een hele lange discussie met een ook niet heel erg ingewijde collega over wat het precies inhoudt. En nou weet ik het. En ik heb ook plaatjes gezien. Uh, uh, ik, ik hang op. Ik voel me helemaal licht door in mijn hoofd. En de dag van Dance DJ Federle Ik ben op dit moment in Santo Domingo. En daarna ga ik naar Lima in Peru en dan nog naar Chili. En daarna moet ik naar Miami, want daar is de jaarlijkse conference waar ik uh, erg uh, erg naar uitkijk dit jaar. Ja, hij heeft er zin in, zo te horen. Patrick Lodiers, die presenteert vanaf morgen het nieuwe programma Flashback. Uh, daar praten we zo meteen over. Maar eerst even, Patrick, wat heb jij vandaag gedaan? Ja, wat ik vandaag uh, gedaan heb vanochtend was heel buitengewoon boeiend. Want uh, aanstaande maandag is uh, de gekste dag. En uh, dat wordt een, uh, een, een inzamelingsactie voor Nederlandse doelen, maar met humor. En dat is mooi. En het, uh, ja, dat wordt een, een grote live show vanuit, uh, vanuit, uh, vanuit Paradiso. En Dat is drie uur lang. En het derde uur wordt gepresenteerd door Claudia de Brij en, uh, en door mij. Dus ik had vanochtend een uh, mooie ontmoeting met Claudia. Right, Eerst natuurlijk het sportnieuws Robert Meijden. Goedenavond. Goedenavond. Lex Immers van Aden Den Haag is door de aanklager betaald voetbal... voor vijf wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk. De KNVB vindt dat de uitingen waaraan Lex Immers meedeed... in het supportersom van Aden Den Haag... u weet wel na de wedstrijd tegen Ajax, zeer kwalijk. Immers skandeerde bijvoorbeeld, we gaan op Jodenjacht. De ook, uit, de ook aanwezige ADO-trainer, John van der Brom... hij is ook gestraft door de KNVB. Hij moet één duel vanaf de tribune toekijken. ADO-speler Charlton Vicento, ook aanwezig kreeg een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd. De club gaat niet in beroep tegen de straffen. De KNVB wil uh, vooral een daad stellen... omdat volgens de bond Lex Immers de belangen van de voetbalsport heeft geschaad. Straks in Langs de Lijn hopen we een reactie te kunnen laten horen... van zowel uh, Lex Immers als John van der Brom. En dan in Apeldoorn, de, ja, daar, daar is het al. De wereldkampioenschappen baan wil rennen, De eerste avondsessie is bezig. Sebastian Timmermans, je kijkt naar het Nederlands, hè? Naar Marianne Vos. En je komt op een goed moment, want uh, het publiek gaat klappen. Want Marianne Vos is in de aanval gegaan met nog 50, 53 ronden te gaan in de puntenkoers. Ze moest ook wel. Dat ze rijdt tot nu toe een beetje in verslagen positie. De Olympisch kampioen op dit onderdeel is Marianne Vos. Maar dit onderdeel is volgend jaar in Londen bij de Olympische Spelen niet meer Olympisch. Vos staat momenteel op de zevende plaats met twee punten. De puntenkoers is een wedstrijd over 100 ronden. Iedere tien ronden zijn er punten te verdienen. 5-3-2 en 1. En als je een ronde voorsprong pakt krijg je 20 bonuspunten. Maar Sjakova uit Tsjechië gaat aan de leiding. Heeft tien punten bij elkaar gesproken de Spaanse. Olaberria staat tweede met zes. En Char Marcova, Bronzini en Higgins hebben vijf punten. Marianne Vos is dus twee punten. Probeert nu weg te rijden uit de peloton. Op weg naar Marciakova. En de Japanse Uwano die al uh, vooruit rijden. Maar dat lukte niet helemaal. Vos valt stil. Nemen we de volgende sprint nog eventjes mee. Want de bel heeft geklonken. Vijftig ronden nog te gaan. Twaalf en een halve kilometer. En de sprint gaat gewonnen worden door Mashakova. Pakt er weer vijf punten bij. Zij komt op vijftien punten. De Japanse wordt hier tweede. Dat betekent dat zij nu op zeven punten komt. Vos wordt derde bij deze sprint. Heeft nu vier punten. En dat betekent dat ze nog twee punten verwijderd is van een bronzen medaille. Maar ze zal nog wel in de aanval moeten gaan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 Maar Ik ga er wel vanuit dat hij het dinsdag heeft. Ja, Het is de zoveelste afvaller in de Oranje Selectie. Robben, Stekelenburg, Jansen, Huntelaar en Maduro haakten eerder al af. Tot slot nog een wielrenbericht. De semi-klassieke dwars door Vlaanderen is gewonnen door Nick Nuyens. Hij won de sprint van zijn medevluchter Geraint Thomas. Ze bleven het aanstormende peloton net voor. Dat was het. Dankjewel, Robert. Dag. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, Laat die eigen regio wat dat betreft ook maar eens een keer haar eigen nek uitsteken. Dan kan ik toch niet anders concluderen dat als dit bringt Brinkman zegt... ja, we vinden het belangrijk dat het gebeurt, maar niet door ons... dat kwalificeer ik als legerwoorden. De 16, 16 beschikbaar stellen is inderdaad voor, voor ons een, een, een, laten we zeggen, een aanslag... op de mogelijkheden die de krijgsmacht nog geeft... maar we kunnen het opbrengen, De dus vliegers zijn er klaar voor. Ja, dat is de Tweede Kamer. Die praat nu over het kabinetsplan om mee te doen aan de NAVO-operatie in Libië. Tenminste, het is nu even uh, afgelopen, maar zometeen begint de derde termijn. Dit waren wat kootjes van eerder in het debat. Gisteravond natuurlijk, toen besloot het kabinet om zo'n 200 militairen, 6 F-16's, een tankvliegtuig en een mijnenjager ter beschikking te stellen om dat wapenembargo tegen Libië te handhaven. Maar wat is nou voor Nederland precies het doel van de missie? Dat weet jij hier van de lijn van Instituut Klingendaal. Jij hier, goedenavond. Goedenavond. Um, luister eerst even mee. Premier Rutte, die omschreef het doel van de missie gisteren als volgt. Het einddoel is duidelijk. Het einddoel is dat de bevolking van Libië in veiligheid verder kan leven. Uh, ik kan me niet goed voorstellen dat dat gebeurt met Gaddafi aan de leiding... maar de resolutie van de Verenigde naties laat zich daar niet expliciet over uit. Is ambigu. Ja, jij was hier een beetje verbaasd over wat Rutte zei. Nou, ik vind het wel heel mooi geformuleerd. Um, maar ja, dat alle uh, Libiërs in, in, in veiligheid gaan leven. Ik bedoel, er zijn een heleboel Nederlanders die zich ook niet veilig voelen. Dus dat, dat is ja. bijna een oneindig doel. Ja, ja, ik bedoel, wanneer gaan we daar dan weg? Dan moeten we er voor eeuwig daar blijven hangen. Ja, als je het zo zou formuleren wel. Ik denk eigenlijk dat hij het wel anders bedoelt natuurlijk. Maar ja, hij heeft het wel heel erg ruim geformuleerd. Hoe bedoelt hij het dan? Nou, ik denk... Uh, kijk, het doel is dat uiteindelijk uh, Gaddafi zal ophouden met uh, het bestoken van zijn uh, bevolking. Ja. En um, dat is denk ik al voldoende veiligheid. We, we hebben het over het, het belang van de missie. Wat, he, wat heeft Nederland nou voor belang bij deze missie? Nou... Als je kijkt naar, naar de missie, die is gebaseerd op een VN-veiligheidsraadresolutie, en, en heeft eigenlijk alleen maar tot doel het handhaven van de internationale rechtsorde. We hebben met z'n allen afgesproken dat, uh, dat de burgerbevolking uh, uh, geen slachtoffer moet worden van uh, grootschalig geweld. Mm -hmm. En um, daar, op dit moment, Gaddafi schendt die afspraken. Ja, maar dat, hebben... is, dat is natuurlijk het officiële verhaal. Maar wat hebben wij daar zelf voor belang bij als Nederland? Nou, ik denk dat wij er wel degelijk zelf belang bij hebben... dat die rechtsorde wordt uh, nageleefd. Het staat in onze grondwet. We zijn het dus eigenlijk gewoon verplicht om te doen. Ik denk ook dat uh, als wij het niet doen... Hè, wij zouden een volgend slacht, uh, slachtoffer ooit een keertje kunnen worden. Dus je moet het niet onderschatten... het belang van alleen al het handhaven van uh, de rechtsorde. Maar, maar er zit denk ik misschien ook, misschien ook een aspect aan. Niet alleen het belang van de rechtsorde, maar ook gewoon een soort van mee willen doen, erbij willen horen. Ja, dat denk ik wel. Nou, naast dat je überhaupt wel het moreel idee hebt van... we moeten iets doen, want we willen toch wel een humanitaire ramp voorkomen. We willen voorkomen dat de burgerbevolking inderdaad zou worden uitgemoord. Mm. Um, zit er denk ik ook iets in dat... Ja, uh, als wij een grote mond hebben over hoe anderen zich altijd maar moeten gedragen... Uh, dan moeten wij zelf meedoen. We willen eigenlijk ook steeds wel een beetje bij de eredivisie horen... als het gaat om, om militaire operaties, militair optreden. Mm -hmm. uh, daarvoor zaten we onder andere ook in Afghanistan. Uh, en als je nou kijkt dat, uh, dat België wel meedoet en Denemarken wel meedoet... maar Nederland niet, dan is dat toch een beetje een soort van... Ja, nou ja, zijn we dan minder? Ja, ja. Is het ook, heeft het ook mee te maken dat er komen natuurlijk enorme bezuinigingen aan de defensie... om toch even te laten zien van het is maar goed dat er defensie is... we hebben dit echt wel nodig? Ik zat er ook achter. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Hè. Je kunt niet precies in de hoofden van, uh, van de politici nee, kijken. Maar jij, maar jij bent van Klingendaal, jij weet dat. Nou, ik, ik kan nog steeds niet in die hoofden van die politici <laughs> kijken. Maar wat ik wel denk is dat. Hè, de luchtmacht komt er bijvoorbeeld heel erg goed uit. Want ja, als er toch heel veel moet worden bezuinigd bij defensie. Uh, en uh, mm -hmm. toch vragen over die ESF. Nou, je laat wel meteen zien van ja, wij zijn echt nodig. Je kunt niet zomaar ons wegbezuinigen. En er is wel eens gesproken door de hoge militairen over. Ja, uh, zo meteen schaffen we nog een keertje de, de, de luchtmacht af als, uh, als we geen JSF aanschaffen. Nou, We laten nou dus zien als luchtmacht dan, dat we toch echt wel nodig zijn. Ja. ja, Aan de andere kant is er ook wel weer kritiek op uh, de hoeveelheid die we sturen. Um, ik geloof dat het uh, van Middelkoop was. Voormalig minister van Defensie die zei gisteren... Van, ja, we zijn een beetje gierig in het materieel. Dat we wel wat meer gekund. Ja, nou dat vind ik, dat vind ik niet onterecht, moet ik zeggen... Um, ik bedoel, als je het hebt over zes F-16's, een, een mijnenjager notabene. Wat vergat uh, uh, er... Terwijl er helemaal geen mijnen zijn, schijnt het? Ook nee, eens. precies. Ja. En, en ook wat ze mogen doen is eigenlijk maar heel erg beperkt. En een tankvliegtuig is heel zinnig, maar ik begreep net dat het eigenlijk maar voor een beperkte periode is. Dan lijkt dat inderdaad heel weinig. Uh, je moet er wel ook nog bij, bij uh, onthouden dat op zich op dit moment defensie... Uh, al een heleboel moet doen. Eh, als je kijkt naar bijvoorbeeld het aantal uh, F-16's... dat wij hebben als Nederland. Dat zijn dus ongeveer 90. Ja. Um, een heleboel daarvan moeten steeds gerepareerd worden. Uh, en we zitten in onderhoud. Vervolgens hebben we er uh, nu vier staan in Kandahar. We zijn weer aan het voorbereiden voor de missie in Kunduz. We hebben een, uh, een heel aantal uh, F-16's... bij een grote trainingsoperatie bij Alaska. En als je dat allemaal bij elkaar zou gaan optellen... dan, dan is die capaciteit redelijk beperkt. Maar ik denk dat je... Maar dat is mijn, mijn gevoel... dat je nog, nog iets ruimer zou kunnen zijn. Ja, ja. Even nog over... toch een beetje nog even dat doel, hè, achter de missie. Um, vanmiddag, tijdens het Tweede Kamerdebat... vroegen partijen zich af of het echt gaat... om de handhaving van het wapenembargo. Uh, in de kabinetsbrief staat namelijk... dat Nederland vindt dat Gaddafi... eigenlijk onmiddellijk moet vertrekken. Zit dat er ook achter, toch wel? Nou, daarnet in het debat is er nog wat verder op ingegaan. En er, wordt, er wordt wel gezegd van het zou inderdaad het beste zijn als hij weg zou gaan. Maar dat is niet uiteindelijk het doel van deze militaire operatie. Het staat trouwens ook niet in de, in de veiligheidsraadsresolutie. Nee. Dus uh, het is wel een hoop. Maar dat kan niet het gevolg zijn van deze operatie. En trouwens helemaal niet van alleen maar het, het handhaven van een wapen uh, we, we doen niet eens mee aan het handhaven van uh, de no-fly-zone. Nee, maar Rosentaal zegt onderwijl wel letterlijk in het debat... Um, de inzet is bescherming van de burgerbevolking... maar wij willen ook bijdragen aan regie, regie, regime, regime change, zo moet je het zeggen. Ja. Dus dat, dat is dan toch wel weer vrij letterlijk wat hij daar zegt. Nou ja, ik denk dat het algemene hoop is in Den Haag dat uiteindelijk deze man weggaat. En nou, misschien niet eens onterecht. Ik bedoel, hij is niet echt geweldig voor zijn burgerbevolking. <laughs> en daarmee druk je heel diplomatiek uit. Ja. En dat hoort dan weer bij Instituut Klingendaal, waar je van bent. Dank het kabinet. Of het debat gaat zometeen door om 9 uur. En dan hoor je hier verder ook nog wel iets over in BNN Today. hier van der Leyen, dankjewel. Graag gedaan. BNN Today. Eerste kandidaten flink laten rondrennen en flink afmatten... om ze daarna een quiz te laten spelen... waarin ze dan weer precies moeten herinneren... wat ze gedaan, gezien en gehoord hebben. Dat is zo ongeveer flashback in een notendop... het nieuwe spelprogramma van onszelf van BNN... gepresenteerd door Patrick Lodiers. Goedenavond, Patrick. Goedenavond. Nou, een quiz is een, een, eigenlijk ik, een te ik snap licht het, het, nu is al meer, een, het is eigenlijk Het is een test meer, een geheugentest. test. Ja, de, de kandidaten hebben uh, drie opdrachten te doen... Dat uh, heeft een tijdspanne van ongeveer 14, 15 uur. Dus die worden echt afgemat en beziggehouden op zo'n hele dag. En dan in uh, het 16e uur krijgen ze ja, een geheugentest. De flashbacktest over van alles wat ze die dag hebben meegemaakt. En dat kan zijn van goh, toen je vanochtend opstond, jouw, jouw buurman aan tafel, wat, wat smeerde hij op zijn boterham? Yeah. Nou, dat moeten ze onthouden. Maar ze moeten ook onthouden van: jullie waren een test aan het doen en op een gegeven moment Of jullie waren een opdracht aan het doen. En op een gegeven moment liep daar een, een postbode met een bijzonder pakketje. Wat had hij onder zijn arm? Dus dat soort zaken, ja, alle, alle indrukken, visueel, auditief. Ja, dat moeten ze allemaal onthouden om, uh, om de flashback-test te maken. En degene die het slechtste is in de test, die valt af. Dus we beginnen met tien kandidaten. En na één week zijn nog maar negen over lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Het is uh, fascinerend, want ja, die kandidaten die krijgen zoveel indrukken en het was ook in uh, Zuid-Afrika, dus dat is sowieso een, een, een boeiend land. En dan nog uh, precies onthouden, ja, uh, voor die test, dat is, dat is, dat is ingewikkeld. Maar wat het leuke is, is ja? dat je thuis natuurlijk, als je kijkt naar het televisieprogramma, kan je het eigenlijk meespelen. Want alle aanwijzingen die in de test komen, in de flashback-test. Die zitten erin. Mm -hmm. Plus nog een hoop andere die we niet gebruiken. Anders maken we het wel een beetje te gemakkelijk voor je. Een beetje wie is de mol, maar dan zonder mol. Een, een beetje, beetje wie anders. is de mol, ja. Nou, qua opdrachten en qua kandidaten zeker wel. Maar dan is het niet de zoektocht naar de mol. Maar gewoon uh, goed onthouden van wat heb ik nou precies gezien. En uh, wat zijn de goede antwoorden ja. op de moeilijke vragen. En, en je hebt natuurlijk al wat opgenomen. Wat zijn de leuke, de leuke fragmenten, de leuke kandidaten? Nou, we hebben alles opgenomen. Het is nu alleen, nou, je hebt dus... Uh, die spannende opdrachten... Uh, je hebt die kandidaten. Het zijn geen bekende Nederlanders. Dus je moet die echt uh, uh, leren kennen. En dan heb je ook nog die test. Dus al die ingrediënten moeten nu nog een programma worden. Dus we zijn heel druk aan het monteren. En dat, dat, is, dat is echt gek. Maar dat is ook wel een klus. Uh, maar het mooie. Ja, kijk. Wat, wat ik zeg. dit zijn deze keer geen bekende Nederlanders. Maar ik noem ze echte Nederlanders. En uh, <lacht> wat je moet doen. Is, je, wil, ja. je wil graag dat je, dat, je, dat je die mensen leert kennen. En daarvoor hebben wij ja, mooie karakters gevonden. En ja, wat ik heb bijvoorbeeld een te gek duo vind, want zijn duo zijn de uh, twee uh, kermiszusjes. En ja, die, die, die kunnen niet zonder elkaar, maar soms kunnen ze ook niet met elkaar. We moeten nog echt heel ver, weet je dan? Douw jij aan even. Nee, voor. lekker op met dat tering, die gaat lopen. Ja, pak jij hem dan. Waarom moet ik hem pakken? Nou, dit waren uh, Daisy en Lizzie, maar daarnaast hebben we nog. Uh, ja, het, we waren op zoek naar duos. Dus soms zijn dat geliefden, soms zijn dat dus uh, zusjes, soms zijn dat uh, goede vrienden. En het mooie is, elke keer gaat er als iemand de test het slechts maakt, uh, één. Uh, naar huis. Mm. Dus dat betekent dat je na één aflevering nog vier duo's hebt en een half duo. Dan, de week daarna, gaat er weer iemand naar huis. En dat kan zomaar iemand zijn van een ander duo. Dus dan krijg je een nieuw samengesteld duo. En dat geeft natuurlijk ook weer wrijving Briefdes. of of vriendschap of, of in ieder geval spektakel voor tv. En hoe is jouw geheugen? Dat is niet zo heel erg uh, fantastisch. <lacht> hoe heet je ook weer? Ik had al zo'n vermoeden, ja. <lacht> is het de drank, de leeftijd? Gewoon... Het uh, ja, zat, kijk... zat er überhaupt nooit in. Ik, ik kan wel goed um, uh, onthouden in, um, in scènes. Ik weet nog wel wat er allemaal gebeurd is en dat soort zaken. Maar specifieke mm. zaken. Maar wie daarmee te maken had? Ah, ja, <laughs> het, het is, het is, het is ja, een selectief geheugen. Maar je zou jezelf meedoen aan zoiets? Um, ik zou zelf niet meedoen. Nee. Ik zou ook zelf. Uh, m, m, m, ja, ik ben, ja, bij die opdrachten word je altijd natuurlijk toch uh, getest op uh, je, uh, je angsten en je uithoudingsvermogen. En ik ben ook niet zo'n uh, enorme uh, sportief iemand. Ik, heb, ik, heb niet zo, ik, ik vind het altijd fijn als het uh, gezellig is en prettig. Maar echt de drang om te winnen. Dat zit er bij mij helemaal niet zo in. Ook uh, vroeger gingen we dan uh, bijvoorbeeld risken, of, of nou wat nog beter is, voetballen. Dan gingen we, bij gym gingen we voetballen. En dan worden goede vrienden van jou worden echt bloedfanatiek. Terwijl ik denk bij mezelf, jongens, hé. Hey, dit is uh, schitterend grasveld en de zon laten schijnt. Op rug. Laten we even <laughs> gewoon relaxed met elkaar voetballen. Maar sommigen werden echt bloedfanatiek. Ja. En ja, man, dat dus heb ik helemaal ook, niet. jij dan altijd als laatste gekozen, denk ik? Dat sowieso. Oh. Ja. Nou, maar dat had niet te maken met dat ik niet fanatiek was. Gewoon veel meer omdat ik gewoon echt niet kan voetballen. Dan heb je toch nog ver geschopt, meneer Lodiers. Ja. De baas van Mienen. Maar <laughs> nou ja, de voorzitter. Patrick, dankjewel. Wanneer begint het? Dit uh, programma Flashback begint uh, morgenavond half negen, Nederland 1. En het wordt echt spannend. World, Jacqueline de van Crescent natuurlijk. Gaan we naar Sebastian Timmerman die is bij het WK Baan rennen En de dames-puntenkoers gaat beginnen. Nou, zit er bijna op. Vier ja, ja. is nog. Ja, ja, ja. De, de finale is bijna klaar. Ja. Is bijna klaar. Uh, en ik denk niet dat Marianne Vos een medaille gaat behalen. En dat hadden we van de Olympische kampioenen toch stiekem wel gedacht. Maar uh, het kan nog wel. Ze kan nog brons pakken. Goud en zilver, dat, uh, dat zit er niet meer in. Het goud gaat naar Sharakova uit Wit-Rusland. Of in de laatste drie ronden moet nog iemand de ronde voorsprong pakken. Maar dat zou een, een wonder zijn. Het zilver gaat naar Mashakova uit Tsjechië normaal gesproken. En Vos kan nog brons pakken. Dan moet ze de laatste sprint winnen. En ze gaat nu wel in de aanval. En dan mogen Uano en Bronzini geen punten pakken. Nou, Vos in de aanval. Ze moet dadelijk nog twee ronden. Maar kijk nu om. En dan kijkt ze in het gezicht van de Amerikaanse Kerry Higgins. Die zit achter. En daar gaat Vos nu aan overgeven. Sluit weer in op de vijfde positie. Achter die Bronzini. De Italiaanse Nederlandse. Lopen. Het is over en uit voor Marianne Vos. Die laat het nu lopen. Ze heeft het een aantal keer geprobeerd. Maar het zat er niet in. Maar Shakova, de Tsjechische... reed tactisch heel sterk. Hetzelfde geldt voor Sharakova, de Wit-Russin. Die een ronde voorsprong wist te pakken als enige. Daarmee 20 bonuspunten. En daardoor aan de leiding kwam in het klassement. Het goud gaat naar Sharakova. We zijn bezig met de laatste ronde. De laatste sprint gaat gewonnen worden, denk ik, door de Cubaanse. Maar die doet ook niet echt mee bovenin het klassement. Zij wint inderdaad de laatste sprint waar Bronzini de derde plaats nog pakt. En dat betekent dat Sharakova inderdaad definitief de wereldtitel in de wacht heeft gesleept. Masakova uit uh, Tsjechië eindigt op de tweede plaats. En dankzij die laatste sprint, dankzij de derde plek in die laatste sprint, gaat de bronzen medaille naar Georgia Bronzini uit Italië en strand Marianne Vos op de zesde plaats. Zoals ik zei, we hadden van de Olympisch kampioen ietsje meer verwacht. Ze reed uh, behoorlijk op het wiel van Bronzini in het begin van de wedstrijd. Wat Bronzini Deed, dat deed zij ook. Zij, die twee kennen elkaar trouwens goed, want Bronzini is wereldkampioen op de weg. En daar werd Marianne Vos uh, dit afgelopen seizoen tweede op. Maar op een gegeven moment moesten die Italianen toch laten gaan en werd ze verrast door de aanval van vooral die Sharakova. Die pakte een ronde voorsprong en de wereldtitel, maar Sharakova tweede. En Bronzini dus op de derde plaats. Nog één kans op een medaille. En dat is straks bij de scratch race bij de mannen. En dat moet dan uh, Wim Strutten in gaan doen. En dan maak je niet eens een leuk grapje, Bronzini en sovoort. <laughs> leuk. Oh, brons. Ja, brons. Oh, wow. Ja, ja zo'n grove voel voor woordschap heb ik ook niet altijd. Maar deze lag wel heel voor de hand. Die had ik wel moeten zien. Ja. En uh, Marianne Vos, ga je haar nog spreken? Uh, uh, mijn collega Floris van Horen die, uh, maakt een reportage voor in Langze Lijn over, uh, over Marianne Vos. Dus ja. die gaan we ongetwijfeld nog wel terug horen vanavond. Goed. Sebastian Timmerman, tot later. There's a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 God, dank hij is over. Juist Blake, Limited your Love. <laughs> Zometeen uh, heel veel leuks na het nieuws. Tweede uur BNN Today. En het nieuws met Trudy We hebben.